Het weer vanavond droog, vannacht koelt het af naar ongeveer 5 graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden, het wordt tussen de 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer na een ongeluk. En 57, Ouddorp richting Rotterdam bij Outdoor 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In ver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 Dat DJ Wim ook in 2012 sfeervolle, warme, passionele, zwingende tango's laten klinken. Wil je dus het tango salon aan zee? Wil je tango dansen? Wil je dan meer informatie? Kijk dan op elkbeco.deo.nl voor de docenten, de kosten en de nieuwe informatie. Het is 10 euro per persoon, inclusief drankje, op 19 mei. Oké. Okay.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 Om 1 uur is de officiële opening bij Fink, hoe fijnbakker. Je wordt het taart van maar liefst 15 meter lang aangesneden. Dit is eh. Uh... Nou ja, misschien voor de duidelijkheid, het is, dit is in Haarlem, hè? Ja, dit is in Haarlem, ja. Het is eh. Uh... Kijk, wanneer is het? Hmm. het nee. is? je nou, raakjes, een nieuwe uh, winkelcentrum nee, in Haarlem. De datum. Uh, de datum, ja. Ja, ah, dat is een goede. Ja, ah, een uh, goede. Ik ga eens even <laughs> kijken. Zaterdag 19 mei, volgende oh, week zaterdag volgende dus. Zaterdag. Dus in de reacties zijn er allemaal evenementen te doen, allemaal muziek en uh, je bent van harte welkom om een dagje lekker naar Haarlem te gaan. Welkom like uh, te langs bij Haarlem. Maar dan, volgende week zondag, het is officieel de eerste jaarmarkt van dit jaar. De derde jaarmarkt, uh, uh, een van de drie jaarmarkten, wordt er dus in Zandvoort gehouden in het centrum.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 Vraag je favoriete platen aan, of uh, wie weet, wil je wel iets, iets uh, vragen? Geen probleem. Het goed te doen aan Volgende iemand. week, dus van 12 tot 5, staat CFM Zandvoort live op, um, op de Jaarmarkt. Meer informatie is te vinden op www.sandvoortpromotie.nl. Ik remember when. I remember, I remember when I lost my... Since I was little. in Canada long.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 ...om dat te zien. En zo trots als een pauw... ...dat is de Zandvoortse ondernemer Laura Bluis. Want tussen alle grote landelijke advertentiecampagnes... ...in de vele Abri die San vertelt ...hangt deze en volgende week ook een campagne van haar bedrijf... ...De Salon. Ze heeft een nuke deal kunnen sluiten met CBS Outdoor... ...de exploitant van de Abri's. Wie meer informatie wilt... ...en dan over onder andere aanbieding... ...surf naar de salon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 Zondag in Kemland op CFM. En hier is Ben Saunders, de 21 st op Loneliness. If you've ever been home. One, want you Turn back the clock And the other wants no more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 Uh, misschien, uh, ja, wie nog meer zou luisteren? Misschien een, een, een, misschien een winkel die open is en uh, die heeft toevallig het radio op, opgezet. Ja, zo, dat dan zou we wel wat doen. Volgende, volgende week. 10, 10 en, uh, minuten luisteren en... Uh, nee? hè? Volgende week hebben we net zoveel luisteraars. Nee? Huh? Volgende week, ja. hoop dat niet te, week, ja. niet te Volgende week op de jaar. jaar zo meteen dus Aldo, vanaf een vijf uur gaat hij een uurtje verder met uh, zijn eigen programma. Zometeen muziek van Don Varden, I'm Alive. Vorig jaar een grote hit geweest. En wat uh, was het fijn om... Uh, die te horen, dus zometeen nog een keertje en hier is Anne uit 1996 Don't Let Go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 wat het is, joh, dit is de Don Farden. Jaar een hiertje geweest Don Farden I'm Alive en uh, het brengt een beetje vrolijkheid door de radio. Hey Aldo, net een, een, een bericht uh, krijgen we binnen. Ja, ik zie een bericht langsom van AB Radio. Ja. We gaan stoppen Onze collega's. Oh, oké. Okay. Verder nog uh, berichten erover. Want ja, uh, we kunnen even kijken. We kunnen even kijken, want AB Radio is natuurlijk een, een collega station. Uh, ja, hier in de regio.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 Tweets, tweets langskomen met mensen die hun 06-nummer uh, daarin zetten. Nee. Gewoon in een tweet, hè? Volgens mij raar staan. Ja, die, die, ik denk dat hun niet bij nadenken van, uh, uh, van. dat andere mensen dat ook kunnen lezen of zo. Maar misschien is het wat om uh, dat op te gaan zoeken en dan gewoon even bellen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik, het is echt een beetje moeilijk te zoeken, maar ik zie echt regelmatig ik zie mensen die. Uh,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 Nou ja, oké. Okay, jammer dat uh, zo'n zo station, uh, station mee opbaat, toch? Ja. Maar maar volgens mij deze het waardig. Maar blijven we daar? de blauwe ook niet meer is. Cherk. ja, Cherk. We hebben lang niks meer van Cherk gehoord. Cherk heeft ons een verslag van uh, Tjerk! Bloemendaal. Leef je nog? Cherk heeft voor ons verslag voor uh, voor Bloemendaal. Uh, de wedstrijden zijn nu playoffs bezig. Maar hij neemt ze telefoon niet meer op. Nee. Misschien is hij boos op ons dat wij een of andere, een of andere reden. Ja, ik weet niet wat Jan en Rob met het tegen gezegd hebben, gedaan, hebben we dat. Maar... <lacht> ja, misschien hebben we, ja, ik weet het ook niet. Misschien zijn we niet aardig te hem geweest. Wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen. Hij is ook een aardige jongens. Dus, uh... Maar uh... ja, dus Tjerk als je, misschien luister je wel, ik denk het niet. Maar stel, uh, neem het ons contact op, want wij willen je graag weer uit, in de uitzending.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 Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Twitter controle Zandvoort. Hallo. Uh, ja, mag ik u eerst even feliciteren met uw team voor aardrijkskunde? Bedankt. Ja, want uh, je hebt ook nog in het bos gefitnessd, hè? Ja. Hoe, uh, hoe was dat? Echt fantastisch. Ja. En was je nog vergeten omdat je naar de ortel was gegaan? <laughs> ja. En heb je nog wat gekocht bij MediaMarkt? Nee. Dat niet? Oh, nee. En je examenstunt? Wat heb je gedaan met je examenstunt? Eh, uh, nat geworden. En uh, ja, toch weer lekker 35 euro erbij van het oppassen. Ja. Yeah. Hé, hey, dit kan allemaal gebeuren als je 06 op Twitter zet. Ja. Yeah. Ja, dat is niet zo slim, of wel? Nee. Of, ben, of zijn, wij, zijn wij de eerste die jou bellen? De eerste? Ja, de eerste die jou bellen. Onbekende. Of ken je ons? Wie denk je, de, wie denk je die wij zijn? Ja, Twitter. Ja, Twitter.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 Ja. Maar hou het even in de gaten. En succes uh, met dit weer, hè? want je houdt ervan, hè? Ja. Oké, okay, hoi. <tie> nou, ja, dit kan er dus gebeuren als je uh, 06 op Twitter zet. Zullen we er nog eentje doen? Vind is wel leuk? S ja. Ik heb het nou gewoon een nieuwe Ja, het is, het is gewoon niet slim als je je nummer op... Uh, op uh, hoe heet het, Zet? Ja, maar ook op Facebook hebben mensen ook hun nummers aan. Op Facebook ook? Ja, ah, uh, ik heb hier nog een. Mobiel nummers, stuur naar dit... Even kijken, wat oh, is dat nu? Mo Mijn mo mo uh... mobiel is kapot, sms, even naar dit nummer. Oh, sms? Nee, nee, nee, stond er Stond eronder, berichtje. Oké, okay, even kijken, kunnen we hij hier oppakken? Zonder meenemen, goed. Ja, ja, ja, oké. Okay. Uh, nou, bel maar eventjes. 0900. Oh. naam gaan we even niet noemen, dit uh, verband met privacy. Maar zit je nummer dus niet op Twitter? Stel je voor, hé. Hey. Hoe je het ook weer? Oh zo, partner Het is bij oma. In de tuin. Nee, die ja, naam was... neem ik weer op, helaas. Ja, de telefoon ja. hey, so, is ik, al. Ik stel voor dat we dit uh, volgende keer nou, nou, we twee weken gewoon, we gewoon weer op. gaan doen. Want uh, ik denk dat we mensen wel op kunnen pakken. En we wel een beetje uh, een leuke radio. Misschien ik ook nog wel het nieuw, nieuws. Mensen stalken. Nou ja, stalken vind ik zo'n achterhaald maar, idee. Dat is toch mensen, niet zo... mensen. Nee, maar topgever. mensen zetten alles op Twitter tegenwoordig: zoals ja, een telefoonnummer, Facebook. Maar uh, nou, houden we erin. Volgende, of twee weken hebben we weer uitzending. Nou, volgende week ook, maar hij zit op de jaarmarkt, dus ik moet. Het dus wordt het een bellen. beetje lastig, Vol twee weken. Gaan we het weer proberen, bellen we gewoon mensen via Twitter. En uh, misschien kunnen we mensen daar nog even oppakken. Hé, hey, uh, vandaag lekker weer buiten. Het is nog een beetje fris, maar het zonnetje schijnt uh, uh, ja, uh, wel voluit. Zomerse muziek, dat natuurlijk geen kwaad, hè? Wat dacht je van dit? Een beetje Spaanse Spaans stijl. Van Luis Enrique. Wel iedereen wel bekend, hè? Yo no se mañana.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 Es eterno, no me pidas algo que es del tiempo.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 Moet ik draaien. En verder nog uh, spannende ja, dingen? Ja, ik heb wat nieuwtjes. Ah, oké. Nou, dat zometeen. Ik zeg tot uh, volgende week. Regular except for the number Funky all the way Zometeen hier al de moraal. En er is iemand die een liedje over jou heeft gemaakt, hè? Waar te spreken is die man? Waar te spreken is die man? Dat is man die aan vervoeren kan. Waar te spreken is die man? Waar te spreken is die man? Dat is een man die alles kan.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 In Griekenland heeft de leider van de radicaal linkse partij Syriza herhaald dat hij geen coalitie zal steunen die vasthoudt aan de bezuinigingen. Na een gesprek met president Papoulias zei Syriza voorman Tsipras dat dat verraad aan de kiezers zou zijn. Papoulias begon vandaag aan een ultieme poging om een coalitie te smeden. Hij had eerst een gesprek met de leiders van de drie grootste partijen, de conservatieve nieuwe democratie, Syriza en de socialistische